Fedele Graal in de mix bij Slam. Sneeuw zijn er dus sneeuwduinen op wegen in Drenthe. Dat betekent dat er heuvels sneeuw zijn. Dus hou er rekening mee met hobbels uh, als je daar op de weg zit. Ik uh, je denkt, is dit een drempel? Nee, dit is gewoon een hoop sneeuw bij elkaar. Grand in de mix bij Slam. Fijn dat je erbij bent. Lekker! Oh, wat is die mix, man. Het is weer lekker! Ik hoor wat je zeggen. In de mix. Dit is Fennelagra. Fennelagra. It once, and I'm up. Take a drive, take a puff, turn it loud. So push if I don't. If you got that shit, light it up And why you're up, everybody go To a place where you've been before Old school to the new, it's time to go To a whole new level A little more bass and a little more treble Cause motherfuckers don't understand Mr. V got the mic in his hands to go Cause we on course, better yet, on track Like a jockey to a horse, move Back. Four. Yeah. Back. Come on. Yeah. Come on. Let me see your hands come on. Back. Yeah. Back. First two, Mr. V, come on. Put your hands up for New York. <laughs> I love my city. Ah, dit is het programma waar vies en lekker, goed en dicht bij elkaar komen. Het kan dus zijn dat je dat ook zoekt bij een bepaalde zoektermen op een natuurwebsite, maar dit is muzikaal gezien wel het uh, meest vieze en lekkere wat bij elkaar komt. Verder Le Grand in de mixbuis, slim. Oh, mooi een appje gekregen van een luisteraar, die heet Le Blanc, moet nog op reageren, maar... Uh. Dit is het eerste wat je hoort als je Le Blanc hoort. En dan Jan Wiggers, die zegt goede herrie Thomas en Sander Koning. Oh, Wauw, wat een heerlijke classic sound. Top dit. En dit is een set van Vendel de bij Slam. Met een regen in het westen en midden van het land. Ook in het zuiden in het noorden en zeker Drenthe veel sneeuw. Een vertraging die opvalt. A7 Bremen-Westerbroek tussen Sapamea en Westerbroek. Daar zeven minuten. Dit is de Mixmarathon bij SLUM.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 Maar uh, Trump gaat daar waarschijnlijk troepen heen sturen. Ja, wel de bossen in trouwens, hoor. tegen uh, drugskartels. Dus, ik denk dat er weinig bij Cancún uh, aan de hand zal zijn, denk ik. Daar kun je gewoon lekker heen, hoor. Nee, zorg, ja. Tot zover het blokje reisadvies. <laughs> Mix Marathon op de radio, je bent erbij. Dit is Graal bij Slum. I think I feel, I think I feel Feel the burn and the black light shame, tell the news no shame, tell the news no shame.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 Wat is dit lakker Bamba, Mama. Goed morning. Mix, <laughs> mix, marathon. En dit is nog 50% he, wat hij geeft, well, die man. Like, Zou dat alleen kopjes zijn? Like, <laughs> <laughs> en zo meteen, wie hebben we in de mix? Sam Veld zo meteen. Ja. Echt waar? Sam Veld, Slam De Slam Mix Marathon. Ja, 9 uur natuurlijk. Dat is zo. Ja. 24 uur in de mix. Woe.